Een raadslid van de gemeente Dinkelland wordt verdacht van het stelen van 23.000 euro van een begrafenisvereniging uit Denenkamp. Het raadslid van de partij Lokaal Dinkelland was penningmeester van de vereniging Helpt Elkander. Vorige week ontdekte de begrafenisvereniging dat er geld was verdwenen. Het raadslid van Dinkelland is sinds vorige week spoorloos.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 Het weer wisselvallig, maar ook af en toe zon. Het wordt zo'n 11 graden. Aan zee staat een harde wind. En in de middag en avond zijn er in het hele land windstoten. Morgen droog en geregeld zon. En het wordt dan een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWD. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is een aanhanger van een vrachtwagen gekanteld. De weg is helemaal dicht tussen Dordrecht Centrum en Knopend Klaarverpolder. Er staat een file achter van 3 kilometer. Verkeer richting Breda kan het beste via Gorkum rijden over de A15, de A27 en de A59. Tot zover de verkeersinformatie.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 Rittenhauer en Dave Kruis en weer beginnen, dan beginnen wij ook maar weer, hè? Ja, zo gaat dat. Wat waait de hè, jongens, buiten. Nou, het waait verschrikkelijk. Niet te geloven. We konden nauwelijks hierheen komen. Tegen de wind in torsen, niet te geloven, zeg. Oeh. We hadden een pal tegen. Zelfs de trein was te laat, die kon niet tegen de wind in. Ja. Denk je er niet aan, maar poepoep. Uh, -poe. Nou, het wordt weer stormachtig vandaag, dus het wordt weer gezellig. En eh, het is maar beter om binnen te blijven natuurlijk. Lekker warm kacheltje aan. Slof aan. En misschien je niet hoeft te werken natuurlijk, is dat wel lekker. Lala. Nou, dit is CFM Lunch op donderdag. Het is vandaag 9 januari. Dat betekent dat we het weer twee uurtjes gezellig gaan maken op de radio, ja. Lekker de muziek, het weer straks om half 1. En we zien wel wat er verder nog te tafel komt. Oh ja, het recept van de dag hebben we ook natuurlijk vandaag. Want eh, daar blijven we gewoon mee doorgaan, hoor, met ons recept, ja. Weet het allemaal van die lekkere recepten die je thuis kunt maken. waar je geen professionele keuken voor nodig hebt en zo. Ja. Gewoon, één pannetje, één gasstelletje. Kan het ook op. Ja. La, la, la, la, la. Maar als u daar meer over wilt weten. u weet het hè? vanaf volgende week woensdag. had eigenlijk gisteren al moeten gebeuren, maar dat ging helaas niet door. Uh, Wegens omstandigheden heb ik begrepen, maar volgende week krijgen we C.F.M. Culinair. Jop van der Junior. Allerlei leuke wetenswaardigheden op culinair gebied en dat is natuurlijk ook de moeite waard. Maar wij doen de recepten gewoon voor de kleine man thuis, gewoon in je eigen keukentje. En dat doen we elke week gezellig op donderdag. Bam, bam. En dat is ook leuk. Nou, als ze luister ook weer vandaag. is ze gewoon even bezig achter de computer. En dan hebben we achter de computer. En dus gaan we maar starten met lekkere muziek. hé, nee, blijf nou staan. Ja, ik ga beginnen met een nummer dat ik u van de week eigenlijk al beloofde. Maar uh, toen ging er iets fout of zo. Ja, eh, waardoor het allemaal niet zo eh, werkt als het moest werken. Maar nu gaat het wel. I can't you home. Nou, dat is een van de beroemde stemmen ter wereld, hè. Jarenlang heeft ze niets gedaan en uh, nu is ze er in het zweet. Het album is al van mij vorig jaar, hoor. Maar... Is helemaal nieuw is het niet, maar ik ontdekte het pas. Ik ontdekte het pas vorige week, omdat het uh, toen was er een prachtige documentaire over haar uh, op de BBC. Die hebben allemaal van dat soort mooie uh, documentaire, zie je in Nederland nooit, maar als je BBC kijkt wel... En dat uh, uh, gaat dus over Agnieta Foutskeuk. U weet het, de beroemde stem van ABBA. En uh, die heeft een uh, prachtig nieuw album uitgebracht. Vorig jaar mei uh, is het uitgekomen. En uh, dit, het album heet gewoon A. En er staan hele mooie liedjes op. En dit was een prachtig duet met, uh, met Gary Barlow van Take That. Weet u wel? Die, die, ja, vooral de wat jongeren kennen hem, nog, kennen hem nog wel. Gary Barlow dus samen met Agnieta. En het nummer heet I Should Have Followed You... Home. Prachtig liedje. En het is ook een mooi album trouwens. Ik kan het u aanbevelen. Echt de moeite waard. To the hollies. Back in time. Here that I breathe. Prachtige, prachtige plaat het nummer dat heet All I Need is the Air that I Breathe. Ja, nou, zonder adem kan je nergens natuurlijk. Dat is een duidelijke zaak. Nee, daar kom je niet zo ver mee. Hé, hey, ik ben er weer. Ja, ik ben er. Nee, Goedemiddags gezellig. antwoord. Goedemiddags, antwoord. En omstreken. En omstreken. Jawel. Goedemiddag, wereld al die mensen die via internet meeluisteren. Ja. ja. Nou, we zijn er weer helemaal. Dames en heren, Gestakjes gaan we het weer doen natuurlijk, uh, om half één. En uh, hij krijgt ook nog een recept van ons vandaag. Dat krijgt u ook nog. En uh, nou ja, we zien wat er verder allemaal nog gebeurt. Uh, eens even kijken, wat gaan we nu doen? Oh ja, we gaan een plaatje draaien. Tuurlijk. Ja, want daar zit u hier voor. Bestond voor rekening, niet Waar? Ja. Onder andere, ja. Het is Kevin de DeGraw. Hey!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 Ja, je moet ook niet iets anders gaan zitten doen als je het programma presenteert. Ik zat wat anders te doen. Ja, het is weer helemaal dom natuurlijk gewoon. Ja. Toch? Te laat. Te laat. Nou, maakt niet uit hoor. Gebeurt met live radio hè. Dit is uh, hot chocolate. Hete chocola. Nou, dat is uh, wel toepasselijk vandaag. You nou, ja You win alweer. again. Hey Jeremy, that's got all in. Okay. Oh, well, you win again. Just to admit one mistake that can be hard to take. I know we've made them fall, but only fools come back. Natuurlijk hot chocolate uit de 70s. De te, de te. Welkom nog steeds. U luistert naar ZFM FM Lunch op de 106.9. Uh, op de FM, natuurlijk 104.5 op de kabel. En uh, via internet kunt u ons natuurlijk beluisteren. Via het uh, onvergetelijke www.zfmsantwoord.nl En dan luister live. En er zit ook nog een knopje kijk live. En dan kunt u ons ook nog zien. Ja, dat is gezellig. Hoef je niet te doen hoor, maar... Dat, dat kan wel. Ik lees net op Facebook. Facebook is soms een, een, een onuitputtelijke bron van informatie. Dames en heren, dat is leuk. Um, ik lees net uh, een post van, van Ruben Hoeken. Dat is een, een jongen die verschrikkelijk goed gitaar speelt. Een van de beste bluesgitaristen van Nederland op dat moment. En, uh, maar ik las een, een, een heel mooi stuk van, van Ruben. Uh, over het feit dat vandaag zijn vader jarig zou zijn geweest. Nou, zijn vader is natuurlijk Rob Hoeken. Die kent uh, ken, uh, de, de wat ouders oudere mensen kennen het hier allemaal nog wel. Fantastische boogie woogie pianist. Later ook grote hits gehad met zijn, eh, met zijn Rob, Rob Hoeken Rhythm and Blues Group. Ik heb hem heel vaak zien spelen. Haarlemse Jazz Club en zo. Al dat soort dingen meer. Dus eh, Rob eh, zou vandaag 74 geworden zijn. Maar ja, u weet hoe het afgelopen is. Hij is helaas veel te jong overleden. Maar als herinnering voor de liefhebbers van Rob De. Toen hoorde je nog wel eens Boogie Woogie op de radio. En uh, dat hoor je tegenwoordig niet meer zo vaak. Rob Hoekers, Boogie Woogie kwartet. Was dit een geweldige opname? Uh uit uh, halverwege de 60e jaren ongeveer. En dat was echt een fantastische boogie boogie uh, pianist jongens. Want uh, moet je vooral helemaal gek van uh, grootheden als bijvoorbeeld Jimmy Jensie. Dat was een van zijn favorieten. En uh, wat u nu hoorde dat was de Honky Tonk Train Blues. En dat was een stuk dat geschreven werd in de 30e jaren door uh, Meet Lux Lewis. Een... Uh, ja, en ik weet zelf uit ervaring wat een moeilijk stuk dat is om te spelen. Want vooral omdat je die, die linkerhand, pom, pom, pom, pom, die moet constant blijven doorgaan. Dan krijg je op een gegeven moment kramp van in je vingers. Joh. Dat is niet te geloven. Maar het gaat maar door, het gaat maar door, het gaat maar door, het gaat maar door. Het stuk stelt natuurlijk een trein voor. Dat had u natuurlijk intussen wel begrepen. Vandaar dat het ook de Honky Tonk Train Blues heet. En uh, die trein komt ook echt aan aan het eind. Die stopt bij het... Prachtige station. Rob Hoeken, dus. Vandaag zou zijn verjaardag geweest zijn, maar we weten allemaal, hij is helaas veel te vroeg overleden. En um, ja, blijft een fantastische man. Dat wil ik, mm. wil ik toch maar even gezegd hebben. He? Toch? Zo is dat. Zo is dat. Iggy Pop. Lust for life. Het weerbericht van Rick Schreuder. Vandaag krijgen we te maken met een depressie en daardoor overeerste bewolking met vanochtend buien regen. En dat op de passage van een koufront. Na de passage gaan er nog enkele buien vallen met kans op zware windstoten tot ongeveer 95 km per uur. En lokaal kan er ook wat onweer voorkomen. De zuidwestelijke wind draait naar west en is hard tot stormachtig aan zee, kracht 7 a 8. De temperatuur stijgt weer naar de dubbele cijfers... en komt uit op een graad of 10. Na de frontpassage gaat het kwik enkele graden dalen. Vanavond kan er nog een bui vallen, maar verder blijft het droog... en het klaart geleidelijk op. De vrij krachtige tot harde west- tot zuidwestelijke wind... neemt af naar matig tot krachtig en de temperatuur daalt naar 5 a 6 graden. Morgen profiteren we van een hoge drukgebied en daardoor blijft het droog en het wordt flink zonnig. De zuidwestelijke wind waait vrij krachtig aan zee en de temperatuur stijgt naar een graad of negen. En morgen krijgt u het weer voor het weekend. Thanks. De originele versie van dit prachtige liedje... ...dat later nog eens een keer dunnetjes... Uh, ...zou worden overgedaan door uh, Rod Stewart... samen met uh, Tina Turner. It takes it two. Jawel. Het is toch nog steeds... ...een van mijn favoriete bands. Prachtig nummer van... Uh, ...Peter Cetera, Chicago. And I want you here with me. Chicago, maar ik vraag me in alle gemoede af hoeveel mensen van Chicago er aan meegewerkt hebben. Want het is meer Peter Cetera dan uh, dat het Chicago is, volgens mij. Uh, productie is in ieder geval van, uh, van, uh, van, van, van, van die man, ja, die, die ene man. Hè. Ja, en dan ben ik weer zijn naam kwijt. Ik vergeet iedere keer die kerel zijn naam. Hoe kan dat nou toch? Ja, ik vergeet, hem, uh, ik vergeet iedere keer die, die, die, man, uh, die man zijn naam. Maar goed, daar kom ik nog wel achter. Uh, hoe, die, hoe die man. Uh, oh ja, David Foster. Ja, nee, ze schiet het me weer <laughs> te binnen. David Foster. Ik zag iets schieten. Ik denk: hey, daar gaat hij. David Foster. Die heeft het. Uh, <laughs> ja, ja, ja. ja die heeft het geproduceerd. En het is uh, de man. hè? ja, zonder ja. dus onder andere ook de man die, uh, die bijvoorbeeld het nummer Winter Games gemaakt heeft voor de Olympische Spelen in uh, Calgary in uh, 84 geloof ik of zo, daarom Twent. En uh, hij was ook verantwoordelijk voor uh, de muziek van uh, de film St. Elmo's Fire, die kent u misschien nog wel. Prachtige film overigens. Met een heel mooi uh, liefdesthema. Ga ik even opzoeken. Misschien straks instrumentaaltje is wel mooi. Um, dus dat wou ik zeggen. Ja, oké. Okay, nou, dat was hem dus. Uh, Peter Cetera en uh, u krijgt straks ook nog het recept van ons. Dat, uh, Uiteraard. Ja, doen een kwart overheen, hè? Toch. Ja, en dat staat uh, straks ook weer na het lezen op ons Facebookpagina. Het is vijf uur. Parijs ontwijkt. Les camions sont pleins de lait. Les balayeurs sont pleins de ballet. Il est 5 à Paris. S'éveille, Paris, S'éveille, Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont ravillées, Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués, Il est 5 heures, Paris, S'éveille,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 Ja, ik denk toch dat die man zijn klokje is even naar moet kijken. Want eh, iemand wil lullen dat het vijf uur is, maar het is, al lang, het is bijna één uur hoor. Meneer, hallo, en Parijs is al een paar uurtjes wakker, denk ik. Maar goed, maak het dan... Denk het, het ook al... wel, ja. Ja, denk het ook wel, ja. <laughs> Potlood en papier klaarleggen. Ah, dat hoeft niet hoor. Het staat straks ook op Facebook. Dus. Bijvoorbeeld. Maar ja, voor degenen die geen Facebook hebben, toch maar even pen en papier erbij.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 Deze week gaan we maken een runderstoofpot met rode peper. En uh, daarvoor heeft hij nodig... 1 uh, kilo uh, riplappen, 50 gram boter... 1 blikje tomatenpuree... 1 runderbouillon tablet... 2 uien... 2 rode pepers... 100 ml rode wijn... 2 eetlepels suiker... Drie eetlepels ketjamanis en één rode paprika in stukjes. De bereiding gaat als volgt. Snijd het vlees in stukken en uh, smelt de boter in een braadpan. En bak het vlees rondom bruin. Voeg de tomatenpuree toe en schenk zoveel water bij dat het vlees net onder staat. Voeg de bouillon-tablet toe en breng alles aan de kook. Laat het vlees op laag vuur met deksel schuin op de pan in twee uur gaar worden af en toe even roeren snipper ondertussen twee uien zo fijn mogelijk en snij de rode peper eveneens zo klein mogelijk meng de ui met de peper de rode wijn en de suiker en voeg dit het laatste half uur van de stooftijd toe breng de stoofpot op smaak met ketjap peper en zout en voeg op het laatst de paprika bij de stoofpot dan blijft die lek knapperig uh, laat nog even doorverwarmen en serveer je dit met zilvervliesruis of aardappelen. En een tip daarbij, extra groenten, rode kool of uh, stoofpeertjes passen heel erg goed bij dit gerecht. Eet smakelijk! And you're nobody till somebody loves you. Dat was de uh, uh, boodschap hierachter. You're nobody till nobody loves you. Uh, till, till somebody loves you. Ja, zo moet je het wel goed zeggen natuurlijk, anders kloppen we niet. Ze huh? kloppen we niet. helemaal niks van natuurlijk. Nee, zo is dat. The in the morning. Of lovers sleep in All rolling. As I look in your eyes, I hold on to your body and feel.